Door al negens met het NOS-journaal. In het Haagse Zuiderpark verzamelen de eerste demonstranten zich... voor het protest van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland. Op het veld staan enkele tientallen mensen... met omgekeerde Nederlandse vlaggen en hartjesballonnen. Tractoren zijn niet te zien. In het park mogen er maximaal twee staan, heeft de gemeente bepaald. Vanmorgen heeft de politie bij Alfa aan de Rijn en in het Westland... tientallen tractoren van de weg gehaald. De boeren waren op weg naar Den Haag, waar een noodbevel van kracht is... De worden bij de stadsgrens weggestuurd. Ook Extinction Rebellion demonstreert vandaag in Den Haag. De klimaatactivisten willen protesteren tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. De groep wil een deel van de A12 blokkeren. De dader van de aanslag op de Jehovah's Getuigen in Hamburg... is enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. De Duitse politie zegt dat er in januari een anonieme tip binnenkwam... over de mentale gezondheid van Philip F., had een vuurwapen en een vergunning. Maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. Bij de schietpartij in een gebedzaal van Jehovah's getuigen kwamen donderdag acht mensen om het leven. De schutter pleegde zelfmoord. Hij was zelf ook lid geweest van de Jehovah's Getuigen. Op de snelweg a 59 bij Sprankapelle... zijn bij een verkeersongeluk gisteravond vier mensen om het leven gekomen. Ze zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk drie auto's en een vrachtwagen betrokken... Eén auto is in brand gevlogen. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Xandra Velzenboer heeft op de WK shorttrack in Seoul... haar wereldtitel op de 500 meter met succes verdedigd. Ze versloeg in de finale landgenote Susanne Schulting. Selma Poutsma maakte het Nederlands podium compleet. Zij werd derde. Bij de mannen was er brons op de 500 meter voor Jens van het Woud. Eerder vanochtend won Susanne Schulting goud op de 1500 meter. Het weer veel zon, later wat meer stapelwolken en een enkele sneeuwbui in het noordoosten. Verder blijft het droog bij 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat regen of natte sneeuw, daarna weer droog en dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. In Noord-Holland komt gladheid voor door bevriezing van sneeuwresten en natte weggedeelten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort, Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Je ziet hoe het nu al is. En uh, we zijn in het tweede uur. Op de achtergrond wordt nog even de, de zes partijen geïnstrueerd. over wat er zometeen uh, gaat gebeuren. Namelijk een debat tussen zes partijen, Zandvoortse kandidaten ik merk dat mijn microfoon uh, een beetje los zit, maar dat kan allemaal uh, in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vandaag in de verkiezingsuitzending uh, uh, hebben we zes partijen uh, om precies te zijn, zijn dat de PVV, het CDA, Code Oranje BBB, Forum voor Democratie en de VVD uh, die hebben allemaal Zandvoorters op de lijst staan en dat is natuurlijk hartstikke mooi, misschien een uh, Extra reden voor de mensen om toch het stemhokje in te gaan woensdag 15 maart. Uh, we beginnen dit uur met een kort voorstelrondje van de zes mensen. En dan gaan we straks uh, in een aantal rondes uh, meer op de thema's in. Die spelen in de provincie. Uh, ze zijn aangeschoven. En uh, aan mijn rechterhand zit uh, Mirko Gerrits van uh, Code Oranje op uh, nummer 2. Uh, in één minuut. Uh, wie ben je? Wat doe je? En uh, waarom zouden mensen jouw hokje moeten inkleuren woensdag? Nou, dankjewel. Mijn naam is Mirko Gerrits, lokaal fractievoorzitter van Zandvoort Echt 1 En dus voor Coderaai je kandidaat uh, nummer 2. Wat voor Coderaai belangrijk is, is dat we de democratie willen updaten. Eigenlijk is het uh, een verouderd systeem. We willen burgerraden invoeren. We willen zorgen dat uh, een referendum komt, een bindend referendum. We willen zorgen dat uh, wonen weer betaalbaar wordt, maar dus ook koopwonen. Niet alleen middels sociale huur, maar ook middels sociale koop. We willen toerisme spreiden. We willen zorgen dat uh, mensen ook binnen VVE's bijvoorbeeld kunnen meeprofiteren van de voordelen van zonnepanelen, van windmolens, noem maar op. En ja, als je het volledige partijprogramma wil kijken, ga uh, uh, naar www.wijzijncodeoranje.nl. Dankjewel, uh, Merkel Gerrit, nummer 2 van Code Oranje. Gertjan Bluis uh, zit daarnaast, ook uh, ja, niet een onbekende zandvoorter, om het zo maar even te zeggen. Uh, Gertjan, Blijft CDA, uh, nummer 30 op de lijst. Uh, waarom zouden mensen het CDA moeten vinden? Nou, het CDA is denk ik uh, de partij die, die echt meer voor ons allen gaat, wij en minder ik. Dus meer de samenleving aan het uh, woord laten. En dat betekent dat in de provincie dat we meer moeten luisteren naar wat er in de gemeentes, dus in de dorpen, bijvoorbeeld Zandvoort gebeurt. Zodat we echt dat er meer woningen kunnen worden gebouwd. Dat de bereikbaarheid met toerisme verbeterd wordt. Dat we dus ervoor zorgen dat we luisteren naar wat er in de dorpen, de woonplaatsen plaatsvindt... zodat we de provincie Noord-Holland echt participatie doen... en de provincie meer aandacht besteedt aan die wijken en die gebieden waar het echt gebeurt. En dan denk ik ook vooral aan het verenigingsleven, het cult culturele leven. Dat moeten we verder uitdragen en daar kan de provincie een hele goede rol in spelen. En daar staat het CDA voor. Oké, okay, Gert-Jan Bluis, nummer 30 op de CDA-lijst. Uh, daarnaast is aangeschoven Floris van der Knoop van de Forum voor Democratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de studio. Waarom zouden mensen op u moeten stemmen woensdag? Ja, nou goedemorgen allemaal. Ik uh, ben de politiek voor Forum voor Democratie en ik sta op plek 11. Um, ik ben al vier jaar werkzaam als uh, fractiemedewerker voor uh, de Noord-Holland-fractie. En uh, nou ja, de reden dat ik de politiek in ben gegaan... is omdat de gevestigde partijen... Uh, steeds minder naar het volk luisteren. En ik ben van mening dat de FVD... dat te tegen kan gaan. Uh, want wij zijn echt de referendumpartij... bij uitstek. En het liefst... zouden we overal een referendum op uitschrijven. Maar laten we beginnen bij de hoofdpunten. Um, nou ja, en ik heb er zin in. Oké, okay, hartstikke goed. Bedankt, volgens van de koop van... Uh, van de knoop van Forum voor Democratie. Uh, Talita, op de plek waar net Mirko uh, aanschoof... Talita Duim van de VVD, nummer 15. Goedemorgen. Waarom zouden mensen op uh, jou moeten stemmen? Uh, ja. nou. Goedemorgen. Ja, nou, uh, ik zit in de, ja, op nummer 15 voor de provincie... omdat ik toch het dorpsgeluid uh, terug zou willen laten horen in de, in de provincie. Er zijn veel verschillen tussen dorpen en steden. En ik denk dat we daar trots kunnen zijn, moeten zijn uh, op alles... maar ook de verschillen moeten kunnen zien. Uh, daarom wil ik inderdaad kijken van... Goh, uh, hoe gaan we inderdaad de mobiliteit regelen? Zorgen voor zowel de auto, de fiets uh, als het openbaar vervoer. Uh, en daarna nou, een goede verdeling van uh, toerisme in de regio. Zodat uh, iedereen het ook uh, kan aankunnen. Want ik snap hoe populair we zijn hier in Zandvoort. Maar we moeten ook uh, zorgen dat we bereikbaar blijven. En zo ben ik ook trots op de Formule 1. Wat we hier in uh, Zandvoort hebben kunnen laten terugkeren. En ook in de provincie zou ik uh, willen strijden voor het uh, goed verlopen van de Formule 1. Dank je wel. Hartstikke goed. Uh, Talita Duin van de VVD, nummer 15. Uh, daarnaast uh, inmiddels aangeschoven Marco Deen. Een niet onbekende in de provincie nummer 1 lijsttrekker voor de PVV. Waarom zouden mensen woensdag die lijst moeten aankruisen? Ja, goede, goedemorgen. Uh, nou, we zien dus dat uh, met name de vrijheid en de welvaart in Noord-Holland natuurlijk zwaar onder druk staat. De rekeningen zijn niet meer te betalen. We hebben last van een energiecrisis, een koopkrachtcrisis. noem het allemaal maar op, stikstofcrisis. Er is van alles aan de hand en de portemonnee van de mensen is leeg en daar moet, uh, moet echt wat aan gebeuren. Zelfs de zorgkosten hebben we nu uh, van de week weer kunnen lezen, die rijzen de pan uit, sterker nog die exploderen. Uh, we willen Noord-Holland leefbaar houden en dat geldt ook op het gebied van uh, woningen. Uh, op dit moment wonen kinderen tot hun veertigste, voor zover je nog kinderen kunt noemen, uh, tot hun veertigste op een zolderkamer bij papa en mama thuis. En daar moet echt verandering in komen. Die woningmarkt moet op de schop en moet gebouwd worden. Dus het stikstofprobleem moet sowieso van tafel geveegd. En dan kunnen we verder met, uh, met Noord-Holland. Daar zijn wij voor. Thema's die u net noemde komen zo zeker ook uh, aan de orde. Hartstikke goed. Uh, Marco Deen nummer 1 voor de PVV. En als laatste aangeschoven Adi Grigion voor de Boer-Burgerbeweging. Natuurlijk een... ...veelbelovende partij deze verkiezing okay. nummer 7. waarom zouden mensen dat hokje moeten inkleuren? Goedemorgen allemaal. Uh, Boer doet in alle provincies mee in Nederland. Ook bij alle 21 waterschappen in Nederland. Dus heel breed in Nederland. En wat BBB eigenlijk weer voor elkaar wil krijgen... ...is dat we met de menselijke mate de grote problemen waar we voor staan... ...proberen op te lossen. En niet allerlei opleggingen van Den Haag krijgen die misschien niet uitvoerbaar zijn. Wij krijgen te maken met geweldig grote problemen over stikstof... die we in de provincie moeten gaan oplossen. We willen in de provincie 185.000 woningen gaan bouwen... Waarvan 145.000 boven Amsterdam en 45.000 op andere plekken. We zitten met de verschaling van het openbaar vervoer. We moeten heel goed met elkaar nadenken hoe we die grote problemen gaan oplossen. En dat begint met eigenlijk met goed naar elkaar luisteren en kijken waar die oplossingen ook echt liggen. En BBB probeert daar als een middenpartij heel goed antwoord op te geven. In combinatie en coördinatie met andere partijen. Oké, okay, bedankt. Arie Gruffjoen van de BBB nummer 7. Uh, dan gaan we over uh, op het debat. We uh, beginnen natuurlijk bij ronde 1. Maar allereerst nog even heel kort voor de luisteraar. Ook, uh, hoe gaat het uh, in zijn werk? Uh, we behandelen zometeen zes thema's. Het eerste blokje doe ik. En uh, dan hoort u weer het warme stemgeluid van mijn collega. Uh, ben Zonneveld. Uh, van toerisme, woningbouw en stikstof. Tot de burgerparticipatie, energie en opvang van asielzoekers. Elke ronde drie partijen die zich over het standpunt op dat thema buigen. En deze partij krijgt... ...kort de tijd om hun eigen standpunt toe te lichten... ...daar volgt dan de reactie van twee andere partijen op... ...die zijn aangeschoven... ...en daarna nog genoeg ruimte voor discussie. Uh, te beginnen aan tafel, je hoorde ze net al even... ...maar uh, is aangeschoven de PVV met uh, Marco Deen. Mirko Gerrit van Code Oranje... ...en het CDA is vertegenwoordigd namens Gert-Jan Bluis. Uh, en daarmee te beginnen ook het thema toerisme. Het programmapunt van CDA Noord-Holland is... ...waarin Amsterdam toerisme soms als probleem gezien wordt... We willen andere plekken in de provincie juist meer bezoekers aantrekken. Een betere spreiding van het toerisme is in, in de provincie dus een win-win situatie. Uh, ik zou willen beginnen bij de PVV om daar een korte reactie op te geven over de spreiding van toerisme. Nou uh, ja, de stelling is, is helder. Uh, het enige is uh, dat het nou precies waar de provincie helemaal niet over gaat. Uh, de spreiding van toerisme is aan de gemeente zelf. En ik vind sowieso dat uh, de provincie vaak een te grote broek uh, aantrekt... Uh, als het gaat om het uh, opleggen van drang en dwang richting uh, diverse gemeenten. Uh, als een gemeente iets wil doen met... Uh, nou, laat ik zeggen, op het gebied van toerisme en recreatie... dan zijn zij daar vrij in. En vind ik dat de provincie daarin een, een faciliterende en samenwerkende rol moet, uh, moet hebben... in plaats van een sturende. En dat, dat geldt wat mij betreft en wat de PVV betreft eigenlijk in zijn algemeenheid. Dus... De gemeenten zijn hartstikke goed in staat. Kijk naar dit mooie dorp, waar we, wat we allemaal goed kennen... om uh, diverse zaken zelf te regelen. Ja. Als je dus mensen bewust wilt sturen van... Uh, uh, laten we zeggen, we, we gaan de Duitsers benaderen... om te zeggen, u mag niet meer naar Zandvoort komen... maar wij vinden het handig dat u beter naar berg op Zoom gaat... Ja, wij, dan, dan ben je verkeerd bezig. Ja, de, ja. Code Oranje, Mirko Gerrit, het standpunt van het CDA... de PVV zegt, dat uh, is aan de gemeente. Nou ja, wat dat betreft uh, heeft, heeft Marco een punt. Hè. Dit is ook deels aan de gemeente. Maar als provincie kan je wel een faciliterende rol hebben... in bijvoorbeeld het beter regelen van het OV... in bijvoorbeeld kijken of bepaalde subsidies verstrekt kunnen worden... Uh, waar mensen lokaal wat aan hebben... om wel dat toerisme naar een dorp te trekken. Ik heb zelf uh, binnen alle 534 plaatsen van uh, de provincie Noord-Holland langs gefietst. En dan ben ik ook echt heel veel prachtige dorpjes tegengekomen... met mensen die ook echt willen en echt ideeën hebben over hoe kunnen wij mensen nou naar ons dorp toe trekken. Nou, die dingen hebben we verwerkt in een, uh, ja, in een pamflet. Dat wordt vanavond gepubliceerd. En uh, dat plan ga ik presenteren ja. binnenkort. Oké, okay, uh, en het CDA, het, het standpunt is van, van jullie. Uh, zou de reactie horen? Ja, die, die, die reactie herken ik zeker. Zeker als je naar Zandvoort kijkt. De bemoeienis bijvoorbeeld van de provincie met bijvoorbeeld een weg die wij nodig achten voor de Formule 1 voor veiligheid, maar ook voor de bereikbaarheid beter was. Wat, wat dat allemaal betekent... en wat dat allemaal kost aan tijd... terwijl ik vind dat ik gewoon in Zandvoort... had moeten kunnen beslissen om die weg aan te leggen. Dus dat geeft maar weer eens aan... dat de, dat de provincie veel te veel... Aan, dan aan het stuur zit. Maar... De, de provincie kan wel goed faciliteren. Dus, dus de bereikbaarheid, bijvoorbeeld snelle fietspaden... ook naar Zandvoort, dat is belangrijk. Extra subsidies voor kunst, cultuur... want cultuur is ook belangrijk in het landschap... het onderhoud van en ook die andere kleine dorpen... die hebben dat allemaal nodig. En daar, zij moeten dus faciliteren... Hmm. zodat wij, wij als dorpen, als gemeentes, als steden... daarvan kunnen profiteren... in plaats van het tegenhouden van bepaalde ontwikkelingen. Zandvoort staat op de kaart als jaar rond badplaats... Nou, dat moeten wij als Zandvoort, want ik zit hier toch ook een beetje als Zandvoorter, uitstralen. Dat moeten we ook bij de provincie uitstralen. En de provincie, wij moeten dus de provincie moet ook veel meer op pad gaan. Ja, maar wij hebben dat op de kaart gezet. De kust van Zandvoort is de ontwikkelingsgebied voor de regio. Dus provincie maakt er ook werk van. Ja, uw uw uh, standpunt in het uh, programma, uh, programma of verkiezingsprogramma is dat de spreiding vanuit de provincie moet worden geregeld. Maar ik hoor u nu iets anders zeggen. De, de, de provincie heeft daar een bepaalde rol in. En ze moeten die rol pakken. En dan is het aan het provinciebestuur en het CDA om aan te geven provincie. Maar tot deze, deze mate moeten we zorgen voor de spreiding. Maar we moeten ook vooral de verantwoordelijkheid blijven leggen ja. bij de dorpen. Dus dat is invulling geven aan een partij. En dan is het CDA als echte bestuurderspartij een goede partij. En dan kan je zien dat er afgelopen vier jaar echt onvoldoende is geluisterd naar het CDA. Nou, ik hoor eigenlijk van beide collega's van mij zeggen... dat uh, die steunen mijn betoog eigenlijk... Uh, dat, de, dat de provincie een faciliterende en samenwerkende rol uh, zou moeten hebben. Dus daar ben, ik, daar ben ik alleen maar blij om. Kijk, uh, drang en dwang vanuit de provincie is niet waar wij voor staan. Waar ze kunnen helpen, nou graag. Kom, kom binnen, zorg dat er een fijnmazig netwerk komt... bijvoorbeeld op het OV, zodat mensen kunnen kiezen de vrijheid hebben om te kunnen kiezen waar zij uh, Noord-Holland willen bezoeken. Uh, als je dat faciliteert op het gebied van uh, OV, bus, trein... Is, nou, een goed voorbeeld wat Gert-Jan net aanhaalt... Aans, uh, is natuurlijk die samenwerking daarin um, tijdens de F1 en de mobiliteit daarin... Uh, elke tien minuten een trein heen en weer op, op drukke punten. Dat is belangrijk. Samenwerking met Haarlem is voor Zandvoort dan ook weer een punt. Uh, maar laten we niet te veel alleen naar Zandvoort en Haarlem kijken. Want ook ja. Den Helden moet bijvoorbeeld goed ja. bereikbaar zijn. Ja. En uh, de N9 die daar op dit moment ligt... is een doorn in het oog van veel mensen. Ja, ik, ik, ik hoor veel overeenkomsten en dat is goed. Maar mensen, er zitten hier drie partijen aan tafel op dit thema. Valt er dan iets te kiezen of zeggen jullie eigenlijk niet op toerisme? Nou ja, ik Bent u het eigenlijk wel eens? Kijk, uh, voor Zandvoort er misschien... Iets minder relevant, maar ik denk dat wij wel heel concreet uitgewerkt plan hebben. voor de regio Wieringenwerf, maar ook over hoe het in Tessel zou moeten gaan. Ik heb daar gesproken met iemand die daar uh, in, in de vuurtoren werkt, als, als voorbeeld. En die vertelde letterlijk dat het in de zomer zo druk kan worden... dat uh, ouders elkaars kinderen van de trap trekken bij die vuurtoren... en echt op de vuist gaan met elkaar. Nou, weet je, en dat soort falen zijn zo schrijnend. En daar vragen ze dan ook hulp bij van die provincie. Maar wat de provincie doet is vooral uh, een obstructief... Orgaan zijn in plaats van dat te zeggen. Oké, okay, hoe, hoe gaan we dit met jullie oplossen? Door bijvoorbeeld bij spreken, mensen buiten de ring van Den Helder te laten parkeren. Ja. Te voet met het OV vervolgens. Met de fiets op Tesla te laten lopen en dergelijke. En het CDA zegt dan eigenlijk. Het is in Amsterdam te druk. We moeten kijken naar... Uh, nou, dat is, dat is ook. dan een voorbeeld. Ja. Dat ben je als voorbeeld aangehaald. Maar we moeten, we moeten die spreiding bezig krijgen. Een jaar rond. En ik denk dat mensen willen graag ook minder in de auto willen. Dus dat, dat fietsen. En dat, dat regelen van bijvoorbeeld die snelfietsroutes... zodat je Noord-Holland ook voor de fiets beter bereikbaar is om ergens heen te gaan... dat gaat bijvoorbeeld dan wel helpen om dat te doen. En je dus meer je mag, scheiding. Je mag echt op meer modaliteiten inzetten. Ja, Mobiliteit, ja. absoluut. Maar wat wij ook belangrijk vinden is dat toerisme en recreatie... voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft. En daar zullen wij ons altijd voor inzetten. Ja, en wat ik nog als één puntje wil aanhalen... Ja, het gaat over toerisme... maar het gaat ook over recreatie van onze eigen inwoners van Noord-Holland. Want Sanford is daar heel belangrijk bijvoorbeeld in. Dus dat wil ik nog eens aangeven. Dat het CDA echt voor eigen inwoners ook belangrijk okay. is. Dus dat is een punt van aandacht. Bedankt. Het was ook een uh, programmapunt van het CDA Noord-Holland. Uh, dank daarvoor. We horen de kandidaten zo meteen nog een keer. Nu gaat er een volledige wisseling plaatsvinden aan tafel. Wat natuurlijk ook wel eens uh, gezellig is. Aan tafel zitten nu de BBB uh, Forum voor Democratie en de VVD. Het uh, thema is woningbouw. En we bespreken in deze ronde het programmapunt van VVD Noord-Holland. De VVD wil de grote woningnood tegengaan en daarom woningbouw toestaan aan de randen van steden en dorpen. Dit voorkomt dat elke groene ruimte in de steden wordt volgebouwd en verbetert de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in de dorpen. Uh, Allereerst een reactie daarop van Form uh, voor Democratie. Ja, nou we hebben in Nederland te maken met een woningcrisis. Uh, de wachttijd voor een sociale huurwoning is meer dan 10 jaar. En mijn vriend moest zelfs 12 jaar wachten. FVD wil zo snel mogelijk aan de vraag voldoen en daarmee bijbouwen. Maar de vraag is ook tegelijkertijd, hoe zijn we zover gekomen? Want aan de natuurlijke bevolkingsgroei kunnen we voldoen. Maar waar we niet aan kunnen voldoen is de politieke bevolkingsgroei, oftewel de massa-immigratie. De VVD heeft bewezen dit probleem niet te willen oplossen, maar te managen. Wij van de FVD zijn er politiek ingegaan gegaan om wel problemen op te lossen. Ja, en, en de Boer-Burgerbeweging, hoe ziet u dat zit aan de randen van steden en dorpen? In ons programma van de provincie Noord-Holland zijn we heel helder. Uh, wat ons betreft mag er gebouwd worden aan de randen van steden en van dorpen en aan kernen. Wij vinden dat we niet moeten doen alsof het hele land op slot zit met stikstof. Maar we moeten echt werken aan oplossingen. En we hebben zo'n grote woningnood. Dat ben ik met, met de meneer van Forum eens. En iedereen wil de woningnood oplever, oplossen. Het is eigenlijk een, een eerste levensbehoefte. Dus dat moet sowieso. En we moeten gewoon gaan beginnen. Dus wij zijn erg een groot voorstander van ook bouwen aan de randen van steden en ja. dorpen. En niet alleen maar verdichting in bebouwde kommen. Ja, de, de, de VVD, ik hoorde hier het stikstofprobleem en een niet natuurlijke aanwas van de bevolkingsgroei. Ziet u dat ook als grootste, grootste problemen van de woningnood? Uh, nou, nou, We zijn er sowieso met z'n drieën over eens, of met z'n allen hier, dat er een woningnood is. En die is ook groot. Uh, maar uh, het, is, het is dus onmogelijk om zeg maar, uh, of er anders op in te gaan... Um, we, we kunnen niet blijven bouwen in groen. En de hele tijd alles dicht blijven bouwen hier uh, in het dorp en in de steden. Want we willen niet dat we elk voetbalveldje gaan uh, uh, bouwen met huizen. En daarom denken wij dat we toch ook in de, rede, uh, of in de randen van de steden en de dorpen moeten blijven. Om het toch leefbaar te houden. Want we willen ook zowel in de stad als in de randen van de uh, steden of de dorpen. Zorgen dat we ook een beetje in een, in een park kunnen lopen. Dat we goede mobiliteit daar hebben. En daarom denk ik dat we niet uh, alleen maar de focus moeten hebben op... Uh, ja, wat we hier binnen, binnen in de grenzen nog kunnen bouwen, maar ook daarbuiten. Is, is, is het stikstofprobleem, wat de heer Grivion van Boerburgerbeweging... moet dat ook, wat betreft u, van tafel om meer woningen te kunnen bouwen? Nee, stikstof is een probleem en daar zien we ook toch het landelijke, landelijke beleid zien we daar toch wel in. Want het moet, maar daar moeten we dus gewoon nauwkeurig samenwerken met de boeren. En dat is natuurlijk toch een ander probleem dat we volgens mij ook bij de volgende stellingen zullen bespreken, inderdaad. Dus... Ja, nou ja, ik, om het partijstandpunt van vorm even naar voren te brengen... wij zien stikstof, stikstof dus absoluut niet als probleem. Wij vinden gewoon dat je moet bijbouwen ongeacht of er stikstof vrijkomt... want stikstof is goed voor de natuur. Je krijgt misschien een iets andere vegetatie... maar dat moeten we alleen maar aanmo aanmoedigen... want verandering is per definitie niet slecht. En ja. Uh, en ja? Ja, het kernprobleem in Nederland is dat een heleboel mensen niet kunnen wonen... omdat er geen doorstroming is. Het is te duur voor jonge mensen om op een twintigste uit huis te gaan... Dat moeten we echt gaan oplossen. En als je dan naar Zandvoort kijkt, dan zijn we ingeklemd tussen hele mooie Natuur in 2000 gebieden. Dus wat we hier in Zandvoort kunnen bouwen, is alleen maar in de bebouwde kom. En dat moeten we dus gaan doen. Ja, en, en, zo groot, en het liefst op korte termijn om die schaarste in de woningnood zo snel mogelijk op te kunnen heffen. En wat betreft de verdeling van de woningbouw, weer even naar de VVD. Uh, is de rol van sociale woningbouw daar groot of ziet u ook andere sectoren waar meer gebouwd moet worden. Nou, wij denken dat uh, uh, iedereen heeft een andere behoefte... of uh, wat hij zou willen voor woning. En daarom denk ik dat alle soorten woningen ook uh, belangrijk zijn. Dat we niet alleen moeten kijken naar sociale huurwoningen... maar ook uh, middenhuur uh, en daarboven. Maar het ligt natuurlijk ook van... Uh, uh, passen bij het dorp, daar moet je ook natuurlijk bij kijken. Bij Bloemendaal is het weer anders dan wij hier in Zandvoort of Amsterdam. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is... om alle soorten, alle soorten woningen erbij te betrekken bij de bouw. Is dat een, een algemeen iets wat bij iedereen leeft? Er moet op elk terrein evenveel gebouwd worden of, of niet? Nou, Wat je ziet is dat in de huidige maatschappij... veel meer mensen alleen zijn en ook alleen gaan wonen. Daar moet je ook de bouwbehoefte op gaan aanpassen. Vroeger bouwden we alleen huizen voor gezinnen. Dus je hebt nu veel meer huizen en appartementen nodig voor mensen alleen. En misschien moet je ook af en toe privéwoningen neerzetten... voor tijdelijke opvang of voor tijdelijke woningen als je echt het huis wil. Dat moeten we ook echt wat, wat flexibeler gaan kijken dan vroeger. Dus veel meer kleine eenheden die misschien geen drempels hebben... zodat je later kunt gebruiken voor ouderen en met liefde. Heel praktisch zijn voor de toekomst. Daar moeten we over nadenken. Ja, En, en nog even naar voren. Jullie waren de grootste partij uh, de afgelopen vier jaar in de provincie. Wat is er wat betreft woningbouw veranderd? Um, nou ja, eigenlijk uh, niet heel erg veel. Want uh, de woningnood is in die vier jaar niet omlaag gegaan. Um, ja, de natuurlijke bevolkingsgroei, daarmee kunnen we wel uh, voldoen aan de eis. Uh, we kunnen gewoon bijbouwen tot uiteindelijk weer een normale, natuurlijke balans komt. Maar ja, het probleem zit hem in de immigratie. Rutte heeft record op record gebroken. Dus de VVD wil het probleem helemaal niet oplossen, maar gewoon managen. Um, ja, en het is een beetje minachting voor het eigen volk... als je eerst uh, statushouders en immigranten uh, voorrang geeft op, zeg maar, uh, wat is het? Uh, ja, sociale woningen. Uh, de VVD is het probleem, hoor de VVD is het probleem? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar als we dan doorgaan met de asielzoekers dus de statushouders... houden, dan vinden wij ook dat uh, tenminste daar. Uh, uh we vinden het niet fijn als er een voorrang zou komen inderdaad, op sociale huurwoningen. We vinden dat die inderdaad voor de mensen die superlang op de lijst staan. Ook mijn vader staat nu al zo'n 15 jaar inderdaad op een uh, lijst. En kan ook binnen Zandvoort niks vinden. En dat is natuurlijk uh, iets wat we moeten aanpakken. Maar dan kunnen we uh, voor die mensen. Want staatshouders hebben we toch wel het uh, plicht om die uh, hier te huisvesten. We moeten toch kijken naar uh, flexwoningen of andere soorten woningen. Om die uh, toch uh, ergens een plekje te geven. Is, is er plek voor iedereen in Noord-Holland? Ja, dus is plek genoeg. Maar we moeten bouwen, ook buiten de bebouwde kommen. Dat moeten we gaan doen, anders kunnen we het niet oplossen. Ja, daar wil ik wel even op ingaan. En, en wat, nee, wat schrijnend is, dat, dat we dus de boel via, om, met het onderwerp stikstof op slot gooien... en dat we zeggen, we kunnen niet bouwen... Moet dat slot eraf gooien. Sowieso. Maar je kan ook niet ongelimiteerd bouwen. Want stel, je hebt het over het buiten de bebouwde kom. Mensen die hier in Zandvoort aan de Frans Zwaanstaat wonen. Daar, daar, daar voorbij zit het prachtige duingebied. Die willen ook niet dat hun uitzicht verpest wordt. Dus je moet ergens toch... Nee, maar in gaan Zandvoort trekken. kun je niet bouwen buiten de bebouwde kom. Dat kan gewoon niet. Ja. Ja, dat is ook een keuze. Nog, nee, even, nee, ja. uh, nog even heel kort oh, oh, oh. afsluiten naar de VVD. Uh, het was jullie programmapunt. Dus nog een kort woordje voor jullie tot laatst. Nou, we zoeken op een goede balans tussen leefbaarheid, hoe je kan wonen. Ook uh, woningen voor ouderen, daar moet je ook op letten. Dus uh, zorg dat er uh, verschillende soorten woningen zijn. En dat we iedereen kunnen huisvesten. Dank u wel. Goed, dan gaan we naar uh, de derde ronde in dit debat. Dat was de woningbouw even in het kort vanuit Zandvoorts perspectief natuurlijk. Uh, het thema is nu uh, stikstof en natuur. Het CDA, Code de Oranje en de BBB uh, is blijven zitten. En we bespreken ook een programmapunt van de Boer-Burgerbeweging. Uh, ...namelijk de staat van de natuurgebieden moet leidend zijn. Dit is meer dan alleen stikstof. De provincie moet de stikstofdoelen van het Rijk niet volgen. Gedwongen uitkoop en onteigening zijn dan ook niet nodig. Uh, een reactie allereerst van het CDA. Ja, het CDA is daar helemaal mee eens. Gedwongen uitkoop voor boeren is niet nodig. Maar waar het natuurlijk om gaat... ...in Den Haag is er een stikstofpolarisatie aan de gang. Je zegt, want, en het brengt ons geen stap verder... En men roept allerlei getallen, men, men, men geeft allerlei dingen aan. Maar waar het om gaat is dat er per gebied gewoon goed gekeken wordt... wat is er wel en niet mogelijk. En dat betekent dat bijvoorbeeld het bouwen van woningen met nul op de meter... voor wat, wat betreft het CDA, gewoon moeten plaats gaan vinden. En of dat nou aan het begin wat stikstof kost... maar uiteindelijk is het een diepte investering in onze maatschappij... en reduceren we op termijn stikstof. En die omswaai moet komen... En als we alleen maar vanuit die theorie blijven benaderen en alleen maar de rechters volgen, omdat ze zeggen dat iets mag, gaat het, niet, het probleem niet opgelost worden. Is dat zo, uh, Mirko? Nou ja, wat ons betreft is ook, kijk, uh, onze nummer drie op uh, onze lijst is ook uh, milieuwetenschappers, dus die weten dit een en ander van. En wat eigenlijk het grootste probleem op dit moment is, is dat helemaal niet duidelijk is. Uh, waar al het stikstof... en het gaat om een specifiek soort stikstof vandaan komt... wat wel schadelijk is, wat niet schadelijk is. Dus ten eerste moet er veel meer gemeten worden. En meten is weten voordat we... daadwerkelijk kunnen gaan zeggen... Hey, we moeten het op een bepaald tempo... op een bepaalde manier gaan aanvliegen. Maar wat me duidelijk lijkt, juist als er ook wordt gezegd... van, hè, uh, natuur is leidend... is uh, dat we wel degelijk wat moeten doen aan de stikstofcrisis. Want als we daar niks aan doen, kunnen we ook niet bouwen. Dat is nu eenmaal een rechtelijke uitspraak. Daar, daar kunnen we niet omheen. En dat er, uh, boeren uitgekocht moeten worden, nee... Absoluut niet. Het gedwongen uitkoop is niet nodig. Er zijn allerlei mogelijkheden. Technologische foefjes, uh, stallen met afzuiging. En dat zijn dingen, daar moeten we naar kijken als provincie. En daar moeten we bij ondersteunen. En zo uh, die groep helpen ook. Ja, waarschijnlijk wordt de boerburgerbeweging op, uh, op dit punt vooral op stikstof en natuur uh, groot in uh, veel provincies. Uh, Arie Grivion, wat is uh, jou, jouw recht? Ja, het goede bericht is dat BBB ja. heeft heel veel mensen op haar lijsten staan die heel veel verstand van natuur hebben. En stikstof is een probleem, maar je moet het eigenlijk in tweeën scheiden. Je hebt eh, ammoniak en je hebt NOx. Dat kun je op een hoop gooien, maar dat is heel verschillend. Want NOx komt van fijnstof, komt van vrachtwagens, van vliegtuigen, van tatenstil. Eh, dus daar moet je een onderscheid in maken. En als je naar de natuurgebieden kijkt, dan moet je ook nadenken over verzilting, vernatting. Eh, misschien het zouter worden van, van de grond. Dat is een hele grote probleem in Nederland waar we nu tegenaan lopen als gevolg van de klimaatveranderingen. En we moeten heel goed overleggen met elkaar zorgen dat we dat gaan oplossen. En we moeten gewoon aan de, aan de gang zonder dat we ons op slot gooien. En dat we daardoor niet iets gaan doen. Want dat is nu de situatie. En dan moeten we ook naar een regering in Den Haag die helder uitgangspunten gaat geven. En, en hoe gaat u uh, de anders beleid voeren ten opzichte van Den Haag? Want de provincie is best wel een doorgeefluik van wat er in Den Haag wordt besloten. Soms. Elke provincie, ook Noord-Holland, worstelt met het probleem... hoe gaan we om met stikstof en gaan we, hoe gaan we om met de boeren? En de regering heeft toegezegd voor halverwege dit jaar met richtlijnen te komen. Die moeten uitgewerkt worden. En de provincies moeten die uitvoeren. Nou, wat je dus ziet is Den Haag is het niet eens. De drie regeringspartijen zijn het niet eens. En in de twaalf provincies is er ook nog niet eenduidigheid hoe dat dan uitgevoerd moet worden. Dus er moet eerst eenduidige regelgeving komen. Er zijn bijvoorbeeld acht ...provincies waar CDA-leden al gezegd hebben... ...we gaan het niet doen, daar hebben ze een krantartikel aan gewijd. Ja, even dus even. Het, het rommel, ja. dat moest opgelost worden. Even naar het uh, CDA inderdaad. Uh, zit ook uh, in de regering landelijk. En er wordt natuurlijk vaak nagekeken... ...als het om uh, stikstof en natuur gaat... ...als de oude boerenpartij. Of bent u nog steeds de boerenpartij? Nou, wij aanwezig. zijn natuurlijk nog steeds de boerenpartij. Ook in onze uh, fractie zitten daar mensen voor... ...en is er veel kennis denk ik aanwezig. Maar het is echt een van de belangrijkste punten... ...voor de komende provincie... ...om dit in samenspraak maar, maar met die boeren op te lossen. En het CDA zegt ook... er zijn andere oplossingen mogelijk. Gaat het CDA Noord-Holland zich ook... tegen het landelijk beleid? Dat, dat hebben ze zich al gedaan. Maar het landelijke beleid is gewoon, gewoon iets roepen... van het moet zo zijn... en vervolgens niet met oplossingen komen. Je moet met realistische oplossingen komen. En als het daardoor wat langer duurt... zo ja, so wat? Uiteindelijk moeten we verder. We zijn Nederland. In Noord-Holland zijn er een heleboel boeren. Wij, wij verzorgen heel veel ook voor de wereld, de productie. Stel dat dat allemaal hier weggaat. En dat gaat allemaal naar andere landen. Dan weet ik één ding zeker. Dat het hier beter geregeld is. En minder stikstof uitstoot dan in die andere landen. Dus we moeten het over een andere boeg gooien. Om dit op te lossen. En daar is de provincie echt aan zet. En, en, de, en, en het CDA met, zal zich daarvoor inzetten. Ja. Om echt de goede oplossingen te komen. En als u met uh, partijen om tafel komt. Om, om samen te werken in de provincie. En die ook andere ideeën ja, hebben en, over stikstof. Ja. Uh, die wel hard willen houden aan die landelijke doelen. Bijvoorbeeld 2030. Ja, uh, dan, wat, dan, uh, ja maar dan, dan, ja. dan heilig dan de middelen. En dat is dus niet goed. En daarom denk ik met de boerenpartij... die ziet dat ook wat ra anders. Het ja? natuurgebied is belangrijk, maar dat moet ook gebouwd worden. Er kan ook gewoond worden in een natuurgebied. Als daar nul op de meter is en er wordt goed gebouwd... dan is het geen enkel probleem om het te doen. Maar dan hebben we een wet natuurbescherming... Daar hebben we ook eens, bijvoorbeeld in Zalvoort mee te maken. Dat gaat allemaal ja. veel te ver. Ja, ja. Want dat, dat, dan hebben we een paar uilen om een huis vliegen. En dan mogen we het niet afbreken om vervolgens een huis met een nul op te meten. Nou, Die uilen kunnen, gaan dan even weg. En die komen vanzelf weer terug als je goed bouwt. Ja, nog dus even, dit is allemaal ja, nog even overdreven gegeven. Ja, even het woord geven. Ja. Kijk, wat mij betreft moeten we gewoon streven naar het wel halen van die stikstofdoelen. doelen Maar op het moment dat dat niet lukt. En dat is wel iets waar we nu vanuit kunnen gaan op dit moment. Ja, dan moeten we gaan kijken van joh, kunnen we het niet een stukje verlengen en moeten we inderdaad niet het land op het slot gooien. Daar, daar, daar ben ik het volledig mee eens. En ja, wat dat betreft uh, zou ik ook zeggen, ga vooral zoeken naar oplossingen, ook lokaal. Want op dit moment is nu eenmaal besloten dat we die stikstofdoelen moeten gaan halen binnen een bepaalde termijn. Uh, en de provincie heeft dat gewoon uit te voeren. En als we ons daar niet mee bezig gaan houden, kunnen we hoe dan ook niet bouwen. Zelfs al, al wordt dat misschien later aangepast. Ja, nog even afsluitend naar Adi Givjoen van de boer Burgerbeweging. Ik hoorde je eigenlijk uh, dat ze het allemaal met u eens zijn. Ja, maar wij denken dat, dat de mensen in Noord-Holland en ook heel Nederland... zijn best mensen die, die heel goed nadenken en goede oplossingen zelf kunnen bedenken. En dat moeten we met z'n allen gaan doen. En als wij straks in de Provinciale Staten zitten... moeten we echt die oplossingen met z'n allen gaan bedenken en aan de slag... En of het dan een jaar langer duurt of nog een jaar, dat is niet waar het om gaat. Het gaat er dat we starten met oplossingen. Met name voor de, voor de natuur en voor de woningnood. Dat is heel cruciaal. Oké, okay, bedankt. Zometeen nog drie rondes met weer drie thema's. Bedankt nu aan tafel BBB, Code Oranje en het CDA. We gaan even kort naar een stukje muziek van George Ezra.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 Man running your hometown. Surf your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Ja, en we gaan uh, naar de muziek gewoon weer verder, want uh, er wordt natuurlijk heel snel gewisseld. Uh, Jammer, bedankt voor de eerste drie uh, stukken en het goed leiden van de deze debatten. Ik ga proberen om het ook zo te doen. Aan tafel uh, Boeren, Burgerbeweging, Forum voor Democratie en Code Oranje. Er is weer gewisseld. Het programmapunt van Code Oranje is burgerparticipatie. Dat vinden ze essentieel. Wij vinden referenda een mooi middel om burgers en politiek meer met elkaar te verbinden. Maar ook burgerraden ziet Code Oranje wel zitten. Meneer Gevjoen. Ja, BBB is ook heel erg voor het betrekken van de bevolking bij grote beslissingen. En dat is heel goed om daar referenda voor uit te schrijven. Dat staat ook heel onomwonden in ons programma dat we dat graag willen. Als ik dan naar Code Oranje kijk, dan denk ik... ja, het gaat soms misschien te ver om per maand een soort van burgersurie te willen hebben. Ook op thema's, dat gaat ons gewoon te ver. Laten we eerst eens zorgen dat we echt in de provincie referenda krijgen... die het toe doen met goede vragen, waar goed over nagedacht is... En als dat goed loopt, dan kun je misschien wel eens verder gaan. Maar laten we met kleine stapjes verder gaan, want nu gebeurt er niets... en dat is veel te weinig. Forum voor Democratie. Ja, uh, nou ja, de FVD is dé referendumpartij natuurlijk. Uh, wij doen nu al een tijd mee in Noord-Holland... en we hebben ons maximaal ingespannen om het provinciaal referendum... doorgang te laten vinden. Deze kwam er bijna. Hij was uh, aangevraagd door Stichting Windalarm en ook andere organisaties... omdat zij het niet eens waren met de verkleining van de 600-meter-norm... van windturbines. Um, nou ja, deze, dit referendum werd uiteindelijk afgeblazen... omdat de coalitiepartijen op het laatst zeiden... dat het niet voldeed aan de spoedeisende belangen. Dus dat vinden wij een gemiste kans. Uh, FVD wil op grote onderwerpen bindende referenda invoeren. En uh, bindend, want we hebben gezien dat als het niet bindend is... maar raadgevend, dat dan uh, de, de, de uitkomst naast zich neer wordt gelegd. Uh, zoals uh, het referendum over Oekraïne. En uh, daardoor is er nu een oorlog ontstaan. Dat is een boute uitspraak, Mirko. Uh, ja, nou ja, zo kijk ik er niet tegenaan. Ik, ik sterk nog, ik heb meegeflyerd met dat referendum. Maar wat betreft Code ja, als je stemt op Code line, stem je echt voor democratische vernieuwing. Dus ja, dat, dat gaat ook ver in een aantal opzichten. En wat ons betreft, is het referendum: zou een redmiddel moeten zijn. Dat moet pas ingezet worden als de politiek op een gegeven moment uh, nou ja, eigenlijk heeft gefaald en niet goed naar inwoners heeft geluisterd. Daarvoor is juist zo'n burgerberaad per kwartaal met uh, mensen die representatief zijn voor de hele provincie een superinteressant middel, omdat je dan een, een soort van check hebt van hey, hoe wordt die vanuit inwonersperspectief uh, naar gekeken. Ook vinden wij dat echt moet worden herzien of de eerste kamer nog wel nut heeft in de huidige tijd. En ze hebben nog heel veel ideeën die heel concreet uit. Het gaat uit een beetje buiten het, uh, buiten het punt om. Beetje, uh, ja, een beetje Maar wel belangrijk. We ja, zouden het veel de eerste kamer. We zouden het bij het puntje houden. Ja, Inderdaad, de Staten kiezen de. Uh, Eerst kan maar we hebben het over referenda. Ik zie uh, de boerenburgerbeweging toch een beetje uh, kijken. En u heeft het al aangehaald: een kwartaal is te veel. Nou, het staat er in per maand oh. in het programma. Nou, dan, dan moet ik even met mijn uh, redigent spreken, want wij zien hem als per, per kwartaal voor ons. Dat is niet wat er staat. Dan gaan we dat aanpassen. Oh, ja. Dan is dat uh, dat is zo gepiept. Kijk, ik ben het niet met, met uh, Mirko eens. Kijk, BBB vindt, laten we nou eens met, met ja, dat, dat hoor je dan vaak van BBB... met boerenverstand nadenken wat we kunnen en moeten gaan doen. En dat begint niet met een noodrem op mogelijke beslissingen via een referendum. Nee, wij moeten referenda gaan organiseren. Bindend? Ook Kan ook bindend zijn. Over, over belangrijke thema's die ons, die ons bezighouden. Dat is belangrijk. En dat moet in alle rust en redelijkheid. En daarna kunnen we dat verder ontwikkelen. Maar niet met de noodrim. Dat vind ik geen goede start. Forum, uh, de, de frequentie, is dat, uh, is dat aannemelijk? Uh. Dan vergeten we die maand even, maak ik kwartaal van. <laughs> nou ja, de frequentie... Het... Het is denk ik belangrijk om pas een referendum uit te schrijven... als er onderwerpen zijn die ertoe doen en die ook ja. iedereen aangaan. Als er maar een, een kleine deel van de bevolking iets aangaat... dan is burgerparticipatie... dat burger, burger, eh, burgerberaad. Burgerberaad. burgerberaad is dan een goed, ja. uh, goed middel om dat in te zetten. Maar burger, burgerberaad en uh, referendum zijn natuurlijk twee, hè? Heel veel verschillende dingen. Maar dat is ook wel te zeggen. Hè. Voor ons is het wat, wat ook jammer dat het misschien gaat over referendum. Dat is juist ons minst interessante punt. Alleen van, nou, mochten wij het als politiek echt verpesten... Dan is dat een manier voor inwoners om ons nog een stem te laten horen. En wat hoor ik juist denk: is ik, ik hoor, hoor eh, uh, Ari van Boerig naast mij zeggen van hè, um, uh, dat boerenverstand. Maar dat is natuurlijk al heel lang geprobeerd. Elke partij denkt elke verkiezing... oh, maar wij gaan het echt anders doen. Wij hebben dit nieuwe inzicht. Als wij het gewoon even anders regelen in die coalitie... dan komt het goed. Terwijl wij zeggen nee, dat systeem moet structureel anders in elkaar zitten. Mensen moeten getriggerd worden om structureel anders met elkaar samen te werken. Positief, constructief met elkaar samen te werken. Want dan komt daar een betere kwaliteit uit. Vindt Vorm uh, van Democratie ook dat uh, de structuur veranderen moet? Nou um, ja... Het gaat er eigenlijk gewoon om dat die uh, bindende referenda er komen. En dan hoef je alleen maar de structuur op dat gebied te veranderen. Dus het beleid. Nou, je zou het misschien kunnen of misschien wel moeten ontwikkelen. Als je nou een heet er is, gaan we nou boeren uitkopen of niet verplicht? Gaan we ze gewoon wegsturen? Zoek die staat in heel veel uh, Zoek het programma's. Maar uit. Zoek het maar uit met nee. je bedrijf. Dat is dan wat we eigenlijk zeggen in Nederland, hè? Dat zou een onderwerp kunnen zijn voor een referendum. Willen wij in Noord-Holland als inwoners dat wij gewoon boeren wegvagen? Dat is een hele, kan een hele reële vraag worden. Ik hoop dat wij daar in het provinciehuis in Haarlem echt uitkomen op een redelijke manier zonder dat dit mogelijk nodig is. Dat is waar het echt om gaat. Ja. Als je het goed bestuurt heb je referenda referendum niet nodig, hè? want dan doe je gewoon de goede dingen. Dat is denk ik een veel beter startpunt. Ik zie, uh, meer zie ik uh, niet. Oh, ja knippen, maar dan is je referendumpunt een beetje weg natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, want dat is juist ook hoe, hoe wij bedoelen. Het is voor ons een, een bindend correctief referendum. Dus stel, de, de provincie komt er niet uit of stemt iets wat heel impopulair is onder inwoners. Dan hebben inwoners zo'n referendum als mogelijkheid om te zeggen, oh, maar dat willen we toch niet. En dan is dat ook bindend. Dus dat zou kunnen gaan over het uitkopen van boeren. Want in, in de eerste plaats zijn we natuurlijk gewoon een representatieve democratie op dit moment. Nou, ik wil hem toch even terugkopen naar de, de boerenburgerbeweging. De want u neemt wel een, een voorschot. Als je het in Noord-Holland zou doen, hè, boeren uitkopen, ja of nee. We zijn een dichtbevolkte provincie dan loop je nog wel wat risico. Nou, ik geef een voor kort voorbeeld. De mevrouw die bij ons op één staat, Ingrid die heeft een boerderij. Aan de IJsselmeerdijk. En... Uh, dat is een pasmelder. Die heeft twintig jaar aan vergunningen voldaan. En de Raad van State heeft gezegd dat mag niet en dan moet ze gewoon weg. Hoe ga je met die mensen om? Ja. Ga je het legaliseren of ga je ze wegsturen? Dat is een heel groot probleem. Goed, uh, heren, dank voor deze zeven uh, minuten. We gaan nu snel weer ja. wisselen. Dank. En we gaan naar uh, ronde vijf. En we gaan praten met uh, de VVD, de PVV en het Forum blijft zitten. Ja. En we gaan over energietransitie praten. En het programma van het Forum van Democratie is. De energietransitie is gebaseerd op onbetrouwbare modellen die wij niet onderkennen en is geen kerntaak van de provincie. Zonnevelden kosten de burger bovendien veel geld. leveren onbetrouwbare wiebelstroom en verwoesting ons mooie landschap. Wat vindt de VVD daarvan? Uh, nou. Nou, over één ding kunnen we tenminste eens zijn, over de zonnevelden. Daar vinden wij ook inderdaad dat uh, het zou zonde zijn van uh, het grond, uh, duurbare uh, grond. En daarom vinden we ook dat daar als die komt een dubbel gebruik zouden we fijner vinden met zonnepanelen. Maar wij vinden wel dat een transitie wel daadwerkelijk nodig is. Uh, en zeker de provincie heeft een rol. We hebben als inwoners, gemeenten, provincies en landelijk hebben we daar wel een rol uh, in. En daarom willen we graag kijken, ja, streven naar een brede energiemix. En dan het liefst willen we mensen uh, verleiden en niet verplichten. Marco, VVD, PVV, sorry. PVV, ja, klopt. Uh, ja, weet je, die energietransitie, ik die kan het bijna niet anders zeggen... die wordt natuurlijk de bevolking behoorlijk door de strot geduwd, uh, Met alle gevolgen van dien. Want, want als je alleen al kijkt naar, naar de kosten die dit met zich meebrengt... is dit bijna niet op te brengen door de inwoners. En uh, om even terug te komen op het, op het punt wat uh, Floris aankaart... Uh, wij moeten ons niet afhankelijk maken van weersafhankelijke energietoevoer. Dat, dat is heel onverstandig. Dus het, wij zijn erg voor onderzoek nou, dat zeggen we al jaren: eh, onderzoek naar locaties waar we kernenergie kunnen, kunnen gaan implementeren. Want dan ben je van alle problemen af, kunnen de mensen hun gasrekening weer betalen en gewoon boodschappen doen in plaats van eh, belasting betalen. Vorm? Ja, nou, uh, wij vinden dus uh, dat zonneakkers en windturbines uh, subsidieslurpers zijn. En ze leveren bovendien wiebelstroom. Je altijd een Wat is uh, wiebelstroom? Nou, wiebelstroom is stroom van een intermitterend karakter. Namelijk dat de ene keer leveren ze wel stroom, de andere keer niet. En het is weer afhankelijk. Dus de uh, zon of de wind. Mm -hmm. uh, daardoor heb je altijd een conventionele energiebron achter de hand nodig... mocht de wind stilvallen. En dit maakt het peperduur. Een oplossing is zo eenvoudig. Kernenergie. En in de toekomst mogelijk kernfusie. Tot die tijd kunnen we makkelijk door met kolencentrales en gascentrales. Want wij hebben de centrales die behoren tot de schoonste ter wereld. Pomp het gas op uit Groningen, compenseer de bewoners ruimhartig en hou hierdoor elektriciteit betaalbaar. Nou, dat is een uh, standpunt zo voorgelezen uit het partijprogramma. Uh, want ik heb hem ook gelezen. VVD. Uh, ja, nou, ik denk dat we inderdaad, we zitten met z'n allen in een brede energiemix. Ik denk, nou, het, het pomp van gas in Groningen, nou, daar zijn wij dan niet tegen. Wij hebben landen, of de, tegen, want uh, landelijk hebben we toch afgesproken dat we daar de gaskraan gaan dichtdraaien. Dat we de mensen daar moeten compenseren. En wij vinden wel dat we daar landelijk toch wel stappen in moeten worden gezet uh, om toch ja, die gaskraan uh, dicht te draaien. En daarom zijn we toch wel voor een brede energiemix. Ook zeker kernenergie. Fijn dat we daar met z'n drieën wel, uh, het over eens kunnen zijn. We moeten inderdaad verder ook kijken naar zonne-energie, windenergie. Uh, en wil ik graag een brede mix. Zien. Uh, PVV, is uh, kernenergie voor Noord-Holland uh, slim? Moet er eentje bijgebouwd worden? Ja, zeker. Dus dat is hartstikke slim. Want daar uh, uh, kom je eindelijk eens van alle problemen af die er nu zijn. Want ik vind het ook wel uh, interessant wat Talita zegt, want zij is natuurlijk wel mede verantwoordelijk voor dit beleid, hè, landelijk. En nu opeens gaan we over kernenergie praten. Maar uh, dat, dat zou nou eens mooi zijn als dat landelijk en ook provinciaal door een bestuurderspartij, wat de VVD al, al is zolang ik leef, uh, maar er wordt nooit wat aan gedaan. Ze beloven altijd een hoop, maar ze doen niks. Hoe zit de PVV er op het oomelijk, of de VVD er op het in, provinciaal? Provinciaal? In, de in, in wat, uh, wat meneer Deen zegt? Uh, nou, nou, ik zal het zeggen, de VVD die wil het land volplempen met windmolens en zonnepanelen. Ik ga heel graag de reactie van uh, Talita. Nou, ja, klopt. Ja, zoals ik zeg, ja, een brede energiemix inderdaad. Zowel zonnepanelen als uh, windenergie, als kernenergie. Omdat we toch onafhankelijk willen worden van landen zoals Rusland, Saudi-Arabië. En dat we toch willen kijken hoe we hier in Nederland onze eigen energievoorzieningen toch goed kunnen regelen. En dan moeten we daar ja, inderdaad onze verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, en we hopen het toch uh, elke keer toch een beetje mooier te maken. Hoor? Nou ja, ze willen dus. Uh, telkens moet er altijd weer een windturbine bijkomen om aan de vraag te voldoen. En overal waar je een windturbine plaatst. Altijd zijn er mensen in die omgeving, die, die hebben er wat op tegen. En die voelen zich een beetje, ja, hun gezondheid wordt aangetast. Ehm, waarom bouwen we niet gewoon een kerncentrale? Dan weet je gewoon wat de oppervlakte is wat zo'n centrale omvat. En wie en, bouwt er een hek omheen en niemand heeft er last van. Er staat vandaag in de krant dat er weer geboord gaat worden voor de kust van Zandvoort. Naar gas, wat vind je daarvan? Ja, uh, yeah, nou... Nah, uh, uh, uh, uh, uh. We willen dat met gas af, toch? Nee, Wil, nee hoor. Wie wi is we? Ja, de, de landelijke partijen. Ja, precies. Nee, nee, PVV wil helemaal niet van het gas af. We hebben het beste aardgasnetwerk ter wereld. Die infrastructuur is fantastisch. Aardgas is de meest schone vorm van energievoorziening die er bestaat. We moeten juist aan het gas blijven. Alleen, u, u hebt het over de boringen die op dit moment voor zand Ja, dat, dat is natuurlijk wel een ding wat veilig moet gebeuren. Dus als de garantie op veiligheid daar is... zijn wij een groot voorstander van om ook proefboringen... want dat is het op dit moment toe te staan voor de kust van Zandvoort. Voor. Nou ja, gas heeft een hele grote energiedichtheid. En om uh, even een zijsprong te maken naar Tata Steel... daar moet dan uh, over de komende jaren moet dat allemaal vergroend worden. En uh, ja, wil je ijs smelten, je hebt daar zo ontzettend veel energie voor nodig. Dat betekent duizend windturbines erbij. Uh, dat is bovendien ook onbetaalbaar om dat allemaal te realiseren. VVD. Ja, inderdaad. Dan, nou, windenergie is ook niet onze favoriete euh, euh, vorm van energie. Want op land is het inderdaad. U ah, heeft ik, over gas. Over de gas, ja, nee, zeker. Dat, over de gas, nou, uh, uh, ook hier, nou, vooral wat Marco ook aankaart, is veiligheid zeker belangrijk, want we moeten ook zien van alles wat we ook in Groningen hebben meegemaakt, moeten we dan niet, uh, niet hier in Zandvoort krijgen, maar toch uh, moeten we ook kijken of we hier met innovatie toch kunnen krijgen, of we die verschillende mixen van energie, want we kunnen het niet alleen op windenergie, niet alleen op zonne-energie doen, en dan, ja, het liefst een kerncentrale erbij, maar dat gaat nog een tijdje duren voordat zoiets is gebouwd, dus moeten we ook kijken naar gas. We gaan dit een beetje afronden, want dan sparen we nog wat tijd over, want ik hoor hier uh, toch wel een aantal dingen die, die bij elkaar passen. Behalve dat Marco nog een, een uithaal doet naar de VVD, landelijk dan. Korten? Um, nou ja, ik wil, ik wil gewoon zeggen dat het voor veel mensen... voor de normale man en vrouw in Noord-Holland is, is het onhaalbaar en onbetaalbaar. We kunnen niet allemaal in een Tesla rijden. We kunnen niet allemaal een warmtepomp betalen. En we kunnen ook gewoon niet allemaal zonnepanelen op daken hebben. Laten we nou kijken om die mensen te helpen. Oké, okay, dan dank ik jullie wel. Uh, ja, zeker het standpunt van de VVD. Ik hoor, toch wel een beetje gas mag blijven. Dan gaan we dan verder zien. Jullie gaan wisselen. Want we gaan uh, naar uh, nummertje 6. En aangeschoven is CDA, VVD en de PVV. Dus Marco, je mag inderdaad twee keer blijven zitten. Zelf het laatste stukje wat, nog. Wat, wat, wat mooi. <laughs> het is ook het standpunt van de PVV. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de regio van herkomst. Want onze samenleving kan de toestroom niet aan. De provincie moet daar actief voor lobbyen in Den Haag. Dat is het standpunt. Uh, meneer Bluis, wat is uw reactie? Ja, nee, het lobbyen in Den Haag provincie... Ja, het de provincie gaat daar niet over. Het is rijksbeleid wat wij nu moeten uitvoeren. Dus, maar wat kan de provincie dan wel doen? En de provincie moet zorgen dat we meer woningen kunnen bouwen... en plekken hebben om mensen te huisvesten. En dan kan je gaan kijken van op welke manier... als we dat goed hebben gedaan, kunnen we daar invulling aan geven. Dus wat dat betreft denk ik dat het standpunt van de PVV is... zorg dat je in de regering komt... Want dan kan je er wat aan doen. In plaats van langs de kant lopen te roepen. En in de provincie heeft het gezin. Dus we, wel randvoorwaardelijk kunnen we dingen doen. En daarnaast heb ik nog wel een aantal andere punten. Maar ik geef nu graag het woord. Even een reactie van de Deen. Of hij dan een keer in de landelijke politieke verantwoordelijkheid nemen. We gaan straks naar meneer Deen. Want ik wil eerst van, het was er een mooi advies aan u om in de landelijke regering te gaan zitten. Maar uh, de VVD heeft de tweede reactie. Ja, nee zeker. Nee. Maar we, we zijn het ook ja, zeker eens met uh, de PVV. We, we zitten langzaam maar zeker echt vol. En we zijn het eens kijken... met de PVV? Nou, Oeh! Nee, maar zeker. Oké, okay, opvang je eigen regio. Dat is inderdaad ook iets waar wij voor streven. En daarvan asielzoekers langzaam maar zeker moeten. Uh, in Nederland, een van de eerste Europese landen die echt langzaam maar zeker vol begint te raken. Maar ik vind uh, dan niet dat we inderdaad het lobbyen in naar Den Haag. Uh, daar denken we toch in de provincie moeten toch kijken... wat zijn onze kerntaken, wat kunnen we doen? En daarom, maar wat kunnen we dan als provincie wel? En dat is, vind ik wel, dat wij uh, niet de taak moeten krijgen... om uh, de, ja, vanuit landelijk, dat we asielzoekers... Uh, gemeentes moeten verplichten uh, om asielzoekers over te nemen. Maar ik vind dat we gewoon moeten kijken naar een eerlijke verdeling... in de provincie, maar ook een eerlijke verdeling in heel Nederland. Dus, uh... Meneer Dijn, u hebt uh, eerst een advies gekregen... Ja, daar nou, zijn we altijd uh, blij mee met adviezen. Zeker als er de, de kans van, van de heer Bluis komen. Ja, dat is altijd fantastisch. Daar gaan, daar gaan we ook zeker wat mee doen. En dat is ook absoluut ons doel natuurlijk. Om een keer ergens mee te kunnen besturen. En dat is ook nu in de provincie ons, ons grote doel. Uh, dat zouden we graag willen. Want de heer Bluis schetst natuurlijk een onterecht beeld. Dat de provincie nergens over gaat. Maar het zijn de grote uitvoerders van de dwangwet. Die er nu aan zit te komen. Dus de provincie die heeft wel degelijk een taak in het plaatsen en het uh, toezien op het plaatsen... van uh, statushouders en asielzoekers. De dwangwet die wordt toch landelijk opgelegd... en niet provinciaal? Of is de provincie... de uitvoerder daarvan? Exact. De provincie is de uitvoerende instantie hiervan. Dus wat wij straks gaan krijgen... is dat wij worden gedwongen door de provincie... om in elke gemeente... Uh, nou, te voldoen aan de taakstelling... in die zin. En we zien ook de gevolgen... om maar even naar Zandvoort te kijken. Die zijn al uh, immens. Want binnen afzienbare tijd... moeten daar 65 uh, statushouders... geplaatst worden voor echt langdurige tijd. En ook nog eens 21 extra asielzoekers. Nou, ik, ik vind uh, het ook echt inhumaan worden op een gegeven moment, want uh, de eigen Nederlanders staat onderhand 18 of soms wel 20 jaar op een wachtlijst te wachten op een sociale huurwoning, die aan alle kanten worden weggegeven, behalve aan henzelf. zelf. En dat, daar vinden wij wat van. Ja, dat, dat vinden wij gewoon niet goed. En als je dan kijkt naar de landelijke opvang in, in een terapel waar mensen buiten slapen, of ik ben in de bijnezal, waar mensen op veldbedjes moeten slapen, je dat is toch inhumaan om op die manier mensen überhaupt op te vangen. Wat bedoelt u eigenlijk met regio? Is dat het, uh, uh, het land waar ze binnenkomen? Uh, waar ze vandaan komen. In eigen regio. In eigen regio. Ja, waar ze de eigen cultuur, de eigen normen en waarden... het dichtst bij de waarden van hen zelf ligt. Is het het makkelijkst om daar voorlopig... Hè? Want we hebben het wel over, volgens mij altijd over oorlogsvluchtelingen. En dat, ik spreek ook bijvoorbeeld veel Oekraïense inwoners. Uh -huh. en, en die staan, een groot deel daarvan... staat ook gewoon weer te popelen om terug te gaan. Oké. Okay. Meneer Bluijs. Ja, nee, maar het, het komt natuurlijk... het is gewoon landelijk beleid. En dat de, de, de, de staatssecretaris zegt gewoon... u zult dus 65 mensen extra in opvangen. En dat de provincie daar een rol in heeft. En als de provincie zijn rol inderdaad dan neemt... dan moet ze kijken van ja, waar gaan we die mensen... want het zijn extra bovenop het probleem wat we al hebben. Dus dan moet er ook extra ruimte worden gerealiseerd... met tijdelijke huisvesting. En dat het ook mogelijk is... En dan kom je gewoon op het punt, waar gaan we dat dan doen? Dat kunnen we niet in de woonwijken gaan doen. Dus daar moet je gronde plekken voor hebben. Dat betekent dat je rond je stikstofbeleid iets moet doen... en rond die natuurwet, en anders gaat het niet lukken. Want dan gaat het ten koste van, van onze inwoners. En dat is volgens mij ook niet de bedoeling. Want wat dat betreft hebben we echt een probleem op te lossen. En ik denk ook dat Den Haag en Europa... dat probleem wat de PVV aanhaalt, zorgt voor de opvang op andere locaties. Maar dan heb je het over een wereldproblematiek... over ontwikkelingswerk en hulp aan mm -hmm. landen waar dit gebeurt... en hoe, wat voor invloed ik heeft zie, Europa erop. Ik zie u meer schuiven naar de bovenlaag... naar de, de landelijke beslissingen. VVD. Nou, Ik denk toch, uh, om even nog eerst te zeggen... dat er wel een verschil is tussen het opvangen van asielzoekers... en het opvangen van statushouders. Statushouders hebben toch wel inderdaad uh, de vergunning uh, gekregen... en daar hebben wij toch wel echt het plicht uh, op... Uh, om ook gewoon hun humaan te vestigen ergens. En dan, dan nog inderdaad hebben we soms ook, ook in een dorpje als Zandvoort... is het lastig om even daar een plek te vinden. Maar uh, dan moeten we toch dus kijken, niet kijken of... We, uh, ik ben, wij zijn tegen de voorrang op uh, sociale huurwoningen. Dat toch in uh, andere steden hier in Nederland uh, wel is gedaan. Maar dat we dus inderdaad kijken naar flexplekken, naar andere soorten woningen. Maar ik vind dus wel in die, in die zin dat statushouders zouden wel uh, inderdaad moeten worden opgevangen. Maar we moeten kijken inderdaad naar de druk... En kijken hoe we dat druk. in de provincie kunnen verspreiden. De uh, is nog een beetje hoger. Omdat er natuurlijk ook een hoop uh, oorlogsvluchtelingen bij komen. In sommige hebben we dat keurig geregeld vind ik. Maar uh, hoe, hoe moet dat dan verder? Ja, maar daarom is dit ook zo'n groot probleem. Waar we met z'n allen gewoon bovenop moeten zitten. Want wat ik ook hiervoor zei. We beginnen langzaam maar zeker als eerste Europese land. Van, uh, uh, nou, echt vol te zitten. En wat daarom... is de oplossing van de VVD? De oplossingen van de vee... Nou, Eerst, nou, dat is het verschil. Daarom, he, asielzoekers, staatshouders. Staatshouders vinden we toch. We moeten ze inderdaad blijven, uh, uh, blijven opvangen. Maar uh, opvangen in eigen regio is ook voor ons een, uh, een standpunt om, uh, om toch die lasten te. Verlichten. Goed, uh, we hebben nog één minuut. Dus ik gun die uh, ene minuut aan uh, de halve minuut aan meneer Deen en de halve minuut aan meneer Bluis. Nou, ik, ik uh, even terugkomt ook op de woorden van meneer Bluis. Die heeft natuurlijk een punt, want er worden wel allerlei opdrachten over de gemeente neergegooid. Maar daar moet je ook wel aan de andere kant aan kunnen voldoen. En als je aan de andere kant ook dat stikstofbeleid maar blijft doorvoeren, waardoor je bijna geen woning kan bouwen. Het, het houdt natuurlijk een keer op. En dit asielprobleem is enorm en dat kunnen we hier in de regio niet oplossen. Maar de druk wordt gewoon te groot. En het is, het is op een gegeven moment geen schande meer... om te zeggen van luister, we kunnen dit niet meer aan. We stoppen ermee. We willen een humane opvang, als je dat al wilt. En dat kunnen we niet meer realiseren. Dus het, ik zou zeggen, grenzen dicht, stem PVV. Dat is een, een ander standpunt. Nee, nee, nee, ik vind dat je altijd mensen die in nood zijn he, moet helpen. Maar er moet wel wat gebeuren. En de, daar moet de provincie echt op zeggen van... oké, okay, en als er dan gebieden door... Uh, gemeenten worden aangewezen waar het wel kan... en waar een stikstofprobleem is... en een natuurwetprobleem... dan zullen ze daarop moeten acteren. En als ze dat niet doen, dan hebben zij een probleem... en heeft de regering een probleem. Want dan kunnen die mensen niet gehuisvest worden. Okay. En dan kunnen we dus ook de mensen in nood niet helpen. Um, Talita zat een wel uh, tijd ja. Uh, ja te knikken... dus je bent het best wel redelijk eens over die, die regio. Het ja, gaat veel veranderen als we het zo hoort. Het gaat heel veel ja. veranderen, Jan. Uh, mag ik alle spelers he? danken voor hun inbrengen in dit strakke programma... Want jullie moesten opstaan en heen en weer flitsen. We praten zo nog wel even na, want wij gaan het programma afsluiten. Het is bijna 12 uur. Ik moest nog wel even vertellen dat er op het ogenblik gecollecteerd wordt voor Jantjebeton in het centrum. Ja, dat is, daar hoef je niet voor te stemmen. Nee, ik <lacht> heb nog geld in gehouden. Ja, ja. Goed, dit was. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Politiek gezien helemaal vol. Op. De techniek is gedaan door Isabel Gullensen, redactie Hans Botman. En Jelmer en ik heb het gepresenteerd. Ik wens iedereen een prettig weekend. Jelmer was ja, genoeg. Ja, prettig weekend. En uh, denk voort, goed voort, na over je stem. En uh, misschien deze Zandvoortse kandidaten... los van de partijen zetten misschien het laatste setje... richting het stemhokje. En er doen 23 partijen mee. Dus uh, ja, we hebben weer uh, voor iedereen wat. Hè. Ja, nou, mocht je nog uh, informatie willen inzamelen... Uh, in, uh, in, in Want... dan kan je dat op noordholland.mijnstem.nl... Uh, kijk ook via de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook allemaal partijprogramma's op. Dus mocht je, je echt in willen lezen, dan is er informatie ja, genoeg. Ik zou dat wel doen. Ja, ik heb het al gedaan. Ja. Ja. <laughs> we gaan dat het zien, dat we dat gaan het horen. Ga vooral stemmen. Denk... Volgende week 15 uh, maart op woensdag wordt er gestemd. Heren en dames, dank. En ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week.